1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Partijvoorzitter Helene Wening van GroenLinks zegt dat er op geen enkele manier druk is uitgeoefend op Tovik Dibi. In het tv-programma Knevel en Van de Brink verdedigden ze de gang van zaken rond het lijsttrekkerschap. Volgens Wening is die goed en zorgvuldig verlopen. Volgens de kandidatencommissie van GroenLinks is Tovik Dibi niet geschikt als lijsttrekker. Maar het partijbestuur heeft hem onder druk van veel partijleden toch voorgedragen. Onder meer Femke Halsema had laten weten dat ze iets te kiezen wil hebben. Volgens partijvoorzitter Wening moeten de leden nu een keus maken... maar ze gaat ervan uit dat de leden het advies van de kandidatencommissie meenemen. Een dronken automobilist is vanavond op de A59 bij knooppunt Hoijpolder... op een rij stilstaande auto's ingereden. In de auto van de 27-jarige man uit Hengelo... zaten ook zijn vriendin en haar twee kinderen van twee en negen. Ze raakten licht gewond en moesten voor onderzoek naar het ziekenhuis. De man zag de wachtende auto's voor het verkeerslicht richting Waalwijk te laat... Met volle snelheid botste hij achterop de rij van zeker drie auto's. Uit een blaastest bleek dat de automobilist vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan. De politie heeft zijn rijbewijs ter plekke ingenomen en de man meegenomen naar het bureau. De politie in Noord-Ierland heeft de afgelopen week zeven mensen opgepakt in een onderzoek naar militante republikeinen. Vijf van hen worden eronder meer van verdacht dat ze plannen hadden om mensen te doden en aanslagen te plegen. Ze moeten de komende dag voorkomen. Waar de twee anderen van worden verdacht is nog niet bekend. De Britse politie is extra scherp op terrorisme... met het oog op de Olympische Spelen die deze zomer in Londen worden gehouden. Ook de festiviteiten rond het 60-jarig jubileum van koningin Elizabeth worden als een mogelijk doelwit gezien. Het weer vannacht wolkenvelden en opklaringen. De komende dag wisselend bewolkt, in de middag plaatselijk een bui. De temperatuur stijgt naar 16 graden aan zee... tot plaatselijk 22 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. Dit is het tweede uur. En in het tweede uur gaan we het hebben over de natuur. De vraag is, wat is voor u het belang van natuur in ons land... Komt u vaak in de natuur? Vindt u dat er genoeg is? En voldoet de natuur die er is aan uw wensen? Zou u, eh, wat zou u veranderen aan het natuurbeleid in ons land? Eh, of in ieder geval bij u in de buurt als u iets voor het zeg had? Uh, u kunt bellen 0800-121. 1121. U kunt uh, mailen naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En u kunt ook Twitter als u dat wil. Uh, en dat is hashtag Casaluna. Theo Wams, die zit hier nog steeds naast mij... en die gaat ook uh, met u uh, in gesprek. Ben jij nog, want We moesten net een beetje haastig door dat ja. Markermeer. Misschien goed om dat nog even goed af te maken. Of, of, uh, of was je al helemaal klaar ermee? Nou, in, in kort bestek had ik het volgens mij aardig verteld. Dus uh, ja, kijken of we er nog op terugkomen. Maar ja. nog, even, nou, nog even één ding. Waarom is dat nou precies zo belangrijk voor jullie? Dat, uh, nou, dat, dan, dan vertel ik toch iets meer over. Dat Markermeer, dat was vroeger natuurlijk een onderdeel van de Zuiderzee... En toen de afsluitdijk er eenmaal lag onderdeel van het IJsselmeer. En uh, toen, de, uh, toen dat was afgesloten, toen is uh, ja, die hele waterhuishouding veranderd. En daardoor is er op de bodem van dat meer een enorme laag slip ontstaan. En die verstikt eigenlijk alles. Dus het was eigenlijk een heel mooi, helder stuk water. En nu ligt een soort yoghurtlaag op die bodem. En um, er wordt al heel lang nagedacht van wat kun je nou doen. Maar het is wel een gebied wat ook Europees is aangewezen... als hartstikke belangrijke natuur. En dat gaat maar achteruit. Ja. Als we nou dat slip, uh, ik zeg het maar even simpel, bij elkaar brengen... en we bouwen er eilanden van... Dan ruim je dat slip op en dan krijg je bovendien plekken waar vogels kunnen broeden en dergelijke. En dat is nou, zo'n mooi, innovatief idee. En sterker nog, we denken van overal op de wereld heb je uh, havengebieden en zo met slipproblemen. Dus het kan nog een exportproduct worden van Nederland ook. Dus nou, hartstikke helemaal, helemaal, helemaal goed. Met die handelsgeest van ons. Ja. Meneer Van der Rest heeft daar volgens mij een vraag over. Goedenavond, nou, meneer Van der Rest. Nou, niet zozeer een vraag. Uh, ik zal het even vertellen. Ik ben net terug aan de receptie, heb verteld... Ik ben van de week mijn 84ste levensjaar ingestapt. En ik heb mijn hele leven al, als ik wat hoor op de radio. Ik ben een radiomens. TV kijk ik bijna nooit. Dan gaat er, ja, men noemt dan een belletje of weet ik veel. Nou, dan springt er ineens een belletje omhoog aan mijn oppervlakte van mijn water. En toen dacht ik: hé, hey, die meneer die hebt het over een, een, een prachtig idee van eilandjes bouwen enzovoort. Waarom zouden we daar ook niet... Dan heb je net zoveel zand of grond of wat dan ook voor nodig. Je bouwt eilandjes. Nee, je bouwt, bouwt daar een paar poldertjes... van vijf of tien of twintig vierkante meter of heel klein... en kijken wat er gebeurt. En wat ja, is dan het verschil met nou, eilandjes? Wat is, wat is dan het verschil met eilandjes, zo'n klein poldertje? Nou, andere natuur. Ja, maar ik denk dat het, dat het eigenlijk best wat u zegt... dat lijkt er eigenlijk best een beetje op, want we gaan daar... Um... Dat, hey, ik had het over dat slip. En ja. dan gaan we daar een beetje uh, nou ja, opstapelen, zeg maar. En ja. Er zit heel veel water doorheen. En dat water dat moet er een beetje uitgeduwd worden. Ja. En dan, dan worden dat uh, soms net onder het wateroppervlak. En soms net boven het wateroppervlak. Worden dat uh, ja, eilandjes, u zegt poldertjes. Want er komt, ook een, er komt wel een soort dijkje voor te liggen. Ja, en dan spoelt het nee, weer weg. Ik, ik bedoel letterlijk. Want het is om natuur te scheppen en dan kan ja. iedereen kijken en te ervaren. Ja. Het is oorspronkelijk, een, een, een, een, een, het zou oorspronkelijk een polder worden. Ja. Dus als je daar nou, in, natuurlijk die eilandjes en natuurlijk die piertjes met slippen en wat, wat aanslipt. Nee, gewoon, zoals wij een polder maken, daar een klein stukje gebeuren. Puur in de natuur, verder alleen maar tot aan de bodem. En dan kijken wat er groeit. Ja, dus. interessant. Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Gaan we eens over nadenken. <laughs> en waarom is dat interessant? Nou ja, het, um, ik, het, het, volgens mij zijn het allemaal uh, variaties op het thema. Uh, ja. de, het water, land en vlak bij elkaar. En daar kun je hele mooie dingen voor de natuur uh, mee doen. Die vogels die kunnen in het water hun eten zoeken. Op het land kunnen ze broeden. Dus dat, dat, en die meneer, ik ben heel blij dat die meneer ook zegt. En dat kun je dan ook heel mooi ervaren. He, want daar gaat het ook om. Dat, dat het een gebied is waar je uh, ja, mooi kunt kijken. Ja. Nou, bedankt meneer Van der Rest. Ja, voor... ben, bent u tevreden met dit antwoord? Ja, ja prima. Ja, nee, het, het was eigenlijk... Nou, uh, uh, een opmerking. Nou, zo'n belletje aan, aan de oppervlakte van mijn water... Van, waar ik allemaal in mijn leven mee heb gemaakt. Ja. En dan komt er komt ineens een belletje en toen had ik dat. En, nou ja, wat die mensen daarmee doen... dat moeten hun weten, maar het ging om zuiver... Uh, ook een stukje... Dus je laat een stukje natuur door de natuur maken. Maar dit is wat ook in onze natuur gebeurt. Een, een, een, een polder maken door mensenhanden. Hartstikke goed. Ja. En, en nog gefeliciteerd met uw verjaardag. Oh, ja, dat deed er niet zo toe. Maar ik weet alleen maar toe dat ik mijn hele leven dat uh, al had. Bedankt voor het bellen. Goed. En een prettige dag ook. Ja, u ook. Dank u wel. Uh, even kijken of er, er is getwitterd. Even kijken hoor. Uh, ecologische hoofdstructuur ook essentieel voor planten? Uh, een voorbeeld. plantenzaden die in de vacht van dieren over kilometers worden verspreid. Nou, Beet mee eens. Ja, sterker nog, toen ik hier naartoe ging, dacht ik dat moet ik noemen. Dat het niet alleen om dieren ah. gaat en dat, en dat van die vachten echt waar. Peter Grubbe waar. heeft. Uh, ja, ja nou, vo volkomen mee eens. Heeft nu een beetje geholpen. Ja. Dan kijk ik ook nog eventjes naar de mail. Er werd volgens mij een vraag gesteld over het Oostwaarderswold. Ja. Bij de Oostwaardersplas, hè? Ja. Is dat ook niet een soort uh, ecologische hoofdstructuurverbinding? Want... Ja, daar is een ontzettende ruzie over ontstaan. Want dat, dat was het idee om een grote verbinding van de Oostwaardersplassen... in de richting van de Veluwe uh, aan te leggen. Ja. En uh, daar was bleken het helemaal niet mee eens. En de provincie die, die zei, de provincie Flevoland, van ja, maar wij vinden het toch belangrijk om het te doen. En die strijd is nog steeds niet helemaal gestreden. Dus, Even kijken, daar had je mail misschien ook al over gehad. Even kijken wat hier staat. Een vraag voor de gast van vannacht: Theo Amsters. De ecologische hoofdstructuur, met name het Oostvaarderswold in Flevoland. Een prachtig plan, combinatie van natuur en recreatie. Zou dat nu nog door kunnen gaan? Dus nu die bezuinigingen deels zijn teruggedraaid, neem ik aan. In verband met de bleekers terugtrekking. Ik vraag het met name omdat aan de overkant van het Veluwe de ecoducten al klaar liggen. Er is daarvoor miljoenen gebouwd. En die liggen er nu ook werkloos bij. Althans, met een vraagteken staat dat er. Lijkt me een aardige geldverspilling anders. Dat uh, is een mailtje van Rob Zwart. Die ons toch zo doet. Een, een, een goed geïnformeerde meneer in elk geval. Ja. En um, ja, dit wordt, dit, dit wordt heel spannend. En overigens een heel aantal uh, dingen die geschrapt waren. Of bijna geschrapt waren. Of kleiner gemaakt. Um, ik, ik gaf al aan... Het lenteakkoord verzacht die bezuinigingen, maar is nog niet een echte oplossing. Maar goed, er komen verkiezingen aan, er komt straks een nieuw kabinet. En hoe het dan voor de komende jaren gaat worden, dat weten we pas in feite als dat kabinet geformeerd is. Ja, ergste staat ook volgens mij op jullie site van als je wat aan de natuur wil doen, stem dan in ieder geval op een partij die voor die ecologische hoofdstructuur is. Ja. Welke, welke partijen zijn dat? Nou, we moeten nog even op de programma's wachten. En het het maar is een beetje lastig. Ja, GroenLinks dus, hè? neem ik aan. Ja, maar eigenlijk, eigenlijk heel breed. En uh, het gekke is dat tot voor, uh, zeg maar, tot het vorige kabinet. Uh, daar was een CDA-minister die nog uh, behoorlijk trok aan die ecologische hoofdstructuur. Dus ik, ik, ik kan ook niet echt zeggen van het CDA is als partij tegen de ecologische hoofdstructuur. Al in de afgelopen jaren hebben ze het wel heel, ja. Nou ja, heel vreemd aangepakt, laten we het zo maar zeggen. lag er niet veel prioriteit. Nee. Uh, eens even kijken. Een mailtje. Uh, hallo, in de omgeving van Dordrecht heb je natuurlijk de Biesbos. Tot 1997 woonde ik elf jaar lang in een omgebouwde Mercedesbus. En heb daardoor de Biesbos door en door leren kennen. En vooral s'nachts was dat een verademing. Doodstil. Alleen de dieren en ik heb herten uit het niets vlak langs mijn wagen zien rennen. Plons het water in en dan ging ze aan de overkant weer verder. Maar ook in de winter, wanneer het, soms, het water soms zo snel opkwam... dat ik niet eens meer weg kon rijden en dus met natte vloerbedekking zat. Maar ik genoot ervan. Ik kreeg zo'n respect voor die natuurkrachten... waar wij niet tegen op kunnen. En ik voelde me bevoorrecht met dat bijna geheime inkijkje... dat je normaal niet ziet. Ik heb één keer meegemaakt dat het Wantij ja. voor, Dat is een water daar, dus neem ik aan. Dat is stromend, wa uh, stromend water, dus ja. het was heel koud. En toen stond ik s'nachts patat te bakken voor alle eenden... die geen kant meer op konden. Dat was altijd leuk. Zelfs mijn hond zat me vreemd aan te kijken. De natuur is voor mij van onschatbare waarde. Maar in die elf jaar was ik ermee versmolten. Geweldig. Bedankt voor dit mooie onderwerp... en vriendelijke groeten van Lis. Dan gaan wij weer even... Dat is, het is bijna literair. Li ja, dat is mooi, hè? Fantastisch. Ja, daar hebben wij gewoon niks aan toe te voegen, denk nee, ik. Tenminste nee, tenminste, ik niet. Nee. Dan gaan we naar uh, Herman Boersma. Goeienacht. Dag. Met uh, Herman Boersma inderdaad... Uh, ik had uh, een heel verhaal verteld aan, uh, aan, de, aan de vorige, maar uh, in, uh, de, de, eerste, de, de eerste persoon die, die, die bracht mij in herinnering het gesprek wat maandagavond ge was met een onontoloog. De bijensterfte. Ja. En bijensterfte die uh, betekent dus dat uh, de groei van de natuur uh, zwaar wordt verhinderd. Maar dat even vooraf. Ja. Ik woon in assen -Delft. Dus druk, druk, druk, druk. Verstikt door steenmassa's hier. Wil je naar de natuur, moet je naar het, naar het Noord-Hollands Duinreservaat. En daar moet je voor betalen. Ja. Om in de natuur te mogen, om wat rust te vinden. Om wat van de natuur te kunnen genieten. Ja. En dat vindt u geen goed Dat vind ik idee. absurd. Ik vind de mensen die, die elders wonen in, in het land, die vijf minuten boven hun, uh, buiten hun dorp stappen en de natuur in uh, wandelen. En uh, willen wij wandelen, moeten we daarvoor betalen. Zijn er geen stukjes natuur daar waar je gewoon gratis kunt rondlopen? Nee. Ja, je kan wel rondlopen, maar er is geen. Uh... Niet wat je wilt van bos en uh, groei en uh, dit en van dat. Dat, ja. dat, dat, dat, dat is er gewoon niet. Maar als dat nou goed is voor natuurbeheer, hè? als dat geld goed besteed wordt, vindt u het dan nog steeds een vervelend idee? Ja, vind, vind ik wel, want dat Noord-Hollands duinreservaat dat is het gebied geworden. Ik vind eigenlijk dat de natuur zijn eigen gang moet gaan en dan moeten de mensen met hun uh, handen van af blijven. ja. Uh, is dat van jullie toevallig? Nee, nee, nee. Dat is van ons Duitsreservaat. Uh, dat is van het uh, waterleidingbedrijf. En ehm. Um, klein wij... gebiedje maar hoor, daarvan. Ja, ja, ja. Nee, de meeste natuur in Nederland, daar kun je gewoon gratis in. Alle natuurgebieden van natuurmonumenten uh, op eentje na, waar je nog een euro moet betalen. Maar die oh. zijn, gratis, uh, zijn gratis toegankelijk. Waarom nou een euro? Ja, dat is van oudsher is dat, uh, is dat, uh, in het Zwanenwater het geval. Ja. Maar voor het overige is het zo dat, uh, uh, juist ook omdat we van de overheid uh, ook een bijdrage ontvangen om het beheer van de natuur te kunnen bekostigen. Staat daar tegenover dat je ook overal kosteloos in kunt. Maar... Alleen helaas voor deze meneer geldt dat dan niet voor het gebied waar hij het over heeft. Ja, maar dat uh, is vlakbij. Niet... Ja, ja, begrijp ik. Dat is, dat is voor u natuurlijk heel erg uh, jammer. Maar, maar... Ja, wil ik naar de Veluwe, dan, dan, dan moet ik 100 kilometer rijden. En je weet wat de benzine kost. Maar Nationaal Park de Hoge ja, Veluwe, moet je ook, ook voor betalen? Ja. Is dat ook voor ja. een deel van jullie? Nee, zeker niet. Dat oh. is, een, dat is een, een, een aparte, particuliere stichting. Oh, oké. Okay. Uh, nee, Nationaal Park veluwe Zoom. niet ver daar vandaan, is van natuurmonument. En dat is weer gratis? En dat kun je gratis En dat is net zo mooi waarschijnlijk. Zeker, dat is nog mooi. Ja, wat moeten we eraan doen, uh, meneer Boersma? Ja, dit is al de derde keer dat ik dit in KSLU aan de orde stel. Ja, en we hebben het nog steeds niet opgelost, hè? Nee, ik, dat had ik ook niet echt verwacht, maar... Want jullie, zijn, jullie zijn, hebben niets met de politiek te maken. Maar ik wil nog even terugkomen over die onteloof van maandagavond. Ja. En de bijensterfte. Ja. Wat, wat meneer Wans van vindt. Want, want dat, dat, dat, dat dreigt de natuur helemaal te vernietigen. Ja, nou ja, we hadden het er eerder in het gesprek... Uh, in, het, in het eerste gedeelte ook al even over. En het baart mij enorme zorgen... Ja. Uh, en ik, ik moet u wel zeggen, ik ben geen, geen grote deskundige op dit gebied. Ik, ik, ik weet dat uh, de, uh, ja, het verminderen van de variatie in bloemen... dat dat een probleem is voor bijen. Dus het is gewoon hartstikke belangrijk... dat er een rijke en gevarieerde natuur is. Uh, en er zijn dus bepaalde chemische stoffen... waar we ons ongelooflijk veel zorgen over maken. En uh, ik, ik, er, er zijn gelukkig allerlei initiatieven... nationaal en ook internationaal, om, om daar wat aan te doen. Maar de oplossing is er nog niet. Nee, het is, het is volgens mij vandaag vindt... van dit jaar ook het jaar van de bij, als ik het goed heb, hè? Weet u dat, meneer? Ja, als je maar, als je maar bij de hand bent, maar... <laughs> ja. maar uh, ik, ik, ik, ja, ik, ik maak me er ernstig zorgen ja, over, want dat is echt. al een probleem wat al, al tien jaar uh, aan de orde is. Ja, en steeds erger wordt, volgens mij. Ja, maar daarom, daarom worden we natuurlijk ook steeds meer bedreigd. Ja. En, de, en er kan geen subsidie of leker op die dan ook wat aan doen, denk ik. Nee, hier gaat het gewoon ook om een goed milieubeleid, wat er moet zijn. Ja. Ik, nou, oké. Okay. Ik dank u wel voor het bellen, meneer Boersma. Ja, dag. Ja, goeienacht. Mevrouw Kulk. Ik zit hier. Ja, hallo. Dag. Uh, ik heb heel iets anders. U hebt het over kinderen in aanraking brengen met de natuur. Ja. Ik heb zelf geen kinderen. Mijn man en ik, stokoud, uh, kamperen nog steeds in een klein tentje. Hoe, hoe oud is stokoud ongeveer? Uh, mijn man is 90 en ik ben net 86 geworden. Oh, wat goed. goed. Wow, beetje en, af. Uh, dat is heerlijk, want dan ben je direct in aanraking met de natuur. Als ik om me heen kijk, in onze kampeervereniging... dan uh, is daar geen wipkip en er zijn geen speeltuintjes. Dat is helemaal niet nodig. Die kinderen vermaken zich kostelijk. Ze zijn gewoon buiten. We hebben wel een kampvuurkuil... En dan kunnen ze ook zitten spelen en dan mogen ze broodjes bakken. Maar ze zitten gewoon bij die tent of ze spelen met elkaar. En ze zijn in het groen en ze zien een heleboel. Ook zij donderen zo nu en dan uit een boom. Hm. En dat is helemaal niet zo vreselijk. Uh, wij uh, genieten hiervan. En je hoeft kinderen niet altijd mee te nemen naar vermaak. En je hoeft ze ook niet op te verven en kattengezichtjes te geven. Dat is helemaal niet nodig. Ik heb eh, wat mooi dat u dit vertelt, mevrouw. Wij hebben bij natuurmonumenten ook eh, vaak schoolklassen op bezoek. Ja. En eh, dan zie je soms, dat ze, dat zijn natuurlijk vaak hele drukke kinderen. En dan gaan ze gewoon met een van de boswachters in het bos... en dan de blaadjes omdraaien. Ja. En dan gewoon kijken wat voor een insectjes je dan tegenkomt enzovoort. Ja. en dan zie je ook nog in het begin dat die kinderen dan van... Oeh, ba, ik krijg vieze handen en U zo eind? daarvan. En een, een uur later dan zitten ze enthousiast te graven in de grond... en dan pakken ze hun worm enzovoort. Ja. En dat is, ja, nou ja, we zijn het geloof ik eens. Dat is zo belangrijk voor Dit de vorming voor van die kinderen. Dit is voor kinderen veel leuker dan, eh, dan ze meenemen naar een speeltuin of iets duurs. Dat is helemaal niet nodig. Maar het kamperen op zichzelf is heel plezierig, ook voor de ouders. En ja. zorg dan dat je kinderen een eigen tentje hebben. Ze hoeven niet bij pa en moe in een enorme tent... want dan kunnen pa en moe niet lekker slapen. En die kinderen hebben hun eigen tent, vermaken zich... en als het rot weer is, zitten ze in de tent te spelen. Neem er wat kleurboeken mee. Ja, ja. Helemaal geen punt. Trouwens, als je niet oppast, spelen ze in de regen en komen ze... Ontzettend. Ik heb een heel lelijk woord in gedachten. dan komen ze heel hey, oh, weer welk, wel, terug in welk de tent, woord? Dan moet jij maar zien dat je het weer oplost. <laughs> welk woord had u in gedachten? Uh, Zijknap. Oh, oh, dat valt wel mee. Erg, hè? Nou, dat valt wel mee. Vind ik. Mag ik u eens wat vragen? Zeg het eens. Want u bent 86, zei u net. Ah. Heeft de natuur u zo jong gehouden? Of het kamperen? Of allebei? Nou, ik denk allebei. Uh, ik heb van mijn grootvader leren kamperen. Ik ben in 26 geboren en zo omstreeks... 29, 30 ging ik met mijn grootouders mee. Uh, die, mijn oma had astma en die, die was van april tot oktober in twee grote tenten buiten. En dat was een heel ander soort kamperen dan wat wij doen. Maar zij was buitengezond. En opa leerde mij lopen in het bos en vertelde me dat als ik stil bleef, dan zag ik dieren. Hij zag ook altijd kaboutertjes. En ik heb hebt het nooit gezien. Maar hij hield me op die manier stil. Hij liet me luisteren en hij liet me kijken. Ja, en dat is natuurlijk verschrikkelijk goed voor een mens. Mijn man zegt altijd, jij ziet dieren op, ik weet niet hoeveel afstand. Dan zitten we in de auto en dan zeggen kijk, er staan twee reeën. Terwijl die auto geluid maakt natuurlijk. Ja, dat maakt niks uit. Nee, mevrouw Zietse. Nee, maar je moet er niet naartoe lopen. Nee. Want dan zijn ze weg. Ja. Maar dat is, dat is heel grappig. Ik denk dat het daar wel aan ligt, hoor. En uh, ja, we hebben een heerlijke kampeervereniging, de NTKC... En uh, daar gaan we het 100-jarig bestaan mee vieren. En dat, dat is een geweldig iets voor kinderen. En daar heb je geen speeltuinen voor nodig. En bent u nou in al die jaren een groot kenner ook van de natuur geworden? Nee, helemaal niet. Ik geniet er alleen van. Ja. Mooi klinkt dat, zeg? Ja, ja mijn man, mijn man kan, kan een roos van een anjer onderscheiden. Dus dat is ook heerlijk. Dat is knap. Voor, voor de rest, wij genieten gewoon van het buiten zijn. Uh, en, en, en daar gewoon. En wat zien en, en vogels horen. En dan zie je een enorme libel voorbij komen. Dan denk je, jee, wat een beest. Ja, het is toch veel belangrijker dat je ervan geniet en dat je precies weet hoe die heet. Oh, ik heb een vriendin die kent alle planten. Ik vind het prachtig. Wat zeg jij? De Oh, mijn man zei de meikevers in Frankrijk. Dat was zo leuk. We zijn net terug van een paar dagen in Frankrijk. En daar waren allemaal meikevers in rond. Het was net de tijd dat die paar meikevers uit waren. Maar die maken een herrie, hè? het vliegen, zijn? En dan klimt er een in een, in een grasje. En hij. Uh, Eet daar van het bovenste puntje eet hij wat af. Dan laat hij zich omlaag vallen dan loopt hij een eentje door dat hobbelt. Dan gaat hij naar het volgende grasje. En dan klimt hij omhoog. En dan moet hij weer een nibbeltje nemen. En dan valt hij weer naar beneden. Nou, daar kan hij uren van genieten. U oh. niet? Ja, ja, ja. ja. ja ik zat te denken hoe ze vliegen, want ze maken zo'n mooi geluid als ze aan het vliegen zijn. Ja, daar kwamen keer. ze niet toe. Ze wandelden rond. Ze wandelden rond, oké. Okay. <laughs> En, en, en u, u bent allebei nog wakker, hè, zo te horen? U, ja, uw... want wij uh, luisteren altijd van elf uh, tot twaalf. En dan luisteren we even wat er daarna komt. Ja. En dan, uh, dat was gisteravond ook geweldig interessant over de Leidse koorboeken. Dat is weer heel wat anders, want de muziek doet ook een heleboel. Ja. En uh, ja, toen kwam dit aan de orde en dan denk ik, ja, dat is belangrijk. Je zit alleen dit. De... Mag, mag ik uw man heel even, want die zit uh, de hele tijd mee te praten. Ja, maar, uh, u mag mijn man, hoor. Ja, komt ik wil hem graag even spreken. Hup, hup. Oh, kom hier. Kom hier. Ik wil jou praten. Waarom? Wilt u met mij praten? Nou, u, uh, ja, u, ik hoor u op de achtergrond een beetje. Nou uh, ja, luister, ik, de enige dingen aan mijn vrouw ingeven die ik dacht dat ook belangrijk waren, maar voor de rest heeft zij het gesprek gevoerd en dat doet ze uitstekend. Ik vond het ook, maar ik was toch ja. een beetje benieuwd naar u geworden. Wat, wat is nou uw lievelingsdier? Een kat. Oh, Oh! En, we en we ik dacht, dan komt u met een mijkever aan of zo. Erdershonden, maar ik heb geen hekel aan hond gekregen. Maar en in de natuur? Ja, dat kan ik. Luister eens. Ik kijk gewoon wat ik zie. En ik vind het of mooi of ik vind het lelijk, maar ik heb geen voorkeuren. Met muziek heb ik ook weinig voorkeur. Ik heb alleen afkeuren voor de moderne muziek die we horen op nee, de radio. Nou, ja, was klassieke muziek, maar wat ik tegenwoordig voor verruft op de radio hoor, daar word ik helemaal beroerd van. Dus ik, iedere keer draaien wij die radio weer zacht, als er weer dus een juffrouw staat te zingen die niet kan zingen, en die, en die afspraak hetzelfde zingt, en dan is er altijd weer een of andere reporter daarnaast die het schitterend vond. En dan denk ik, wat een smaak. Maar goed, dat, ja. heeft, dat heeft hier niks mee te maken. Ik nee, hoe Hoe dan valt ik u mee zangen? Dan kan ik beter naar die luisteren, naar de jaren tijden. Ja, ook een beetje natuur weer. Nou, meneer. Nou ja, dit, is, dit draagt niet bij, denk ik, tot het natuurverhaal van mijn vrouw. Maar goed, dus nee, maar wel tot ons uh, oh, tot het algemeen uh, vermaak. In ieder geval zo. ben ik erg blij met wat, uh, wat gedaan wordt voor de natuur. En ik, ben, ik weet niet of sommige mensen een champagnefles hebben overgetrokken. Nu, meneer Breker uh, van het toneel verdwijnt. Maar ik denk dat er heel veel mensen blij zijn. Meneer Kulk, uh, en mevrouw Kulk, hartelijk dank voor het bellen. Ik zou het leuk vinden als u het nog eens doet, hè? Dan heeft u in ieder geval weer... Ja, als ziet het goed uit. We hebben het laatst ook eens gedaan. Ja. Nou, ik uh, van harte welkom... En nog steeds lid van Natuur Monum. Oh, dat vind ik fijn om te horen. <laughs> dank u wel. En van de Vogelclub. Ja. En de ja. NCRV ook toevallig? Wat zegt u? De NCRV niet, hè? Zeker. Nee, maar... Nee. En, en we hebben ook geen tv. Oh. Nou ja, maar des te meer luistert u naar de radio. Meer tijd hebben wij voor die andere dingen. Heel goed. We zijn ook heidende. We zijn ook hij. Mijn man graag, graag. De hei. Ja, tegenwoordig ja. mogen die ook gewoon willen naar Caesarea. Plek. Dus, ja, nee, het Leuk dat u het Dag. gedaan heeft. Veel plezier met je af met dit programma. Dank u wel. Dag. Dag. Timo. Ja, goedendag, Klaas en goedendag, Theo. Goedenavond. Ja. Uh, ja, jullie stellen de vraag aan de luisteraars, maar ik, als ik over natuurorganisaties hoor, heb ik zelf eigenlijk twee prangende vragen, als het mag. Mhm. Mm uh, ten eerste was ik heel erg benieuwd of er, zeg maar, kennis beschikbaar is bij natuurorganisaties om, onder, om uh, natuurgebieden onderhoudsarm aan te leggen, zodat je dat niet, zeg maar, tot een lengte van dagen daar geld in het onderhoud moet steken. Zo onderhoudsarm mogelijk in ieder geval. Ja, ja. En uh, ten tweede was ik benieuwd of, zeg maar, bij natuurorganisaties uh, het rendement van natuurinvesteringen uh, ...gekwantificeerd kan worden, zodat naar, naar derde toe, of naar leken toe... Uh, ...zeg maar aangetoond kan worden hoeveel opbrengst uh, een investering heeft. Oké. Okay. Ja, qua biodiversiteit, zeg maar, ja, qua nou, ja. uh. um, nou, Ik denk dat ik over allebei wel, uh, wel iets kan zeggen... ...hoewel we volgens mij over beide wel <laughs> een programma kunnen vullen. Oh. Maar als het gaat om het onderhoud van natuurgebieden... Um, dan kunt u zich misschien voorstellen dat uh, daar gewoon enorme verschillen tussen zitten. We hebben het eerder gepraat over weidevogelgraslanden. Nou ja, als, je, als je die niet maait en, en nog een aantal andere dingen, als je de sloten daarin niet schoonhoudt enzovoort, dan groeit dat allemaal dicht en dan kan er geen weidevogel meer voorkomen. En dat is duur beheer. Uh, terwijl sommige bossen, daar doen we gewoon helemaal niets. Oh, en, da en daar worden ze alleen maar beter van, want okay. dan blijven de dode bomen liggen. En ja. daar kunnen ook weer allerlei schimmels en, en, en, enzovoort op groeien. Ja. Dus um, het, uh, sommige natuur is nu eenmaal duur in het onderhoud. Ja, ja. Andere natuur niet zo. En uh, ja, u begrijpt natuurlijk ook wel, zeker met al die bezuinigingen, We doen ongelooflijk ons best om het zo goedkoop mogelijk te doen. Ja, dat bedoel ik. Um, daar, een, van de, een van de manieren om het goedkoper te doen, is als mensen komen helpen. Of ja. vrijwilliger. <laughs> dus wie weet. <laughs> nee, maar ik bedoel maar dat kan serieus. Dat... Kun je er geen geitjes neerzetten om het gas te maaien, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar dat, u, u, u komt waarschijnlijk wel regelmatig in natuurgebieden. Dan zie je nou, soms ja. ook uh, schapen of, of uh, schotse hooglanders of ja. andere beesten. En, uh, er zijn zoveel methodes, maar. Elke methode brengt ook zijn eigen Kom, uh, nou, een soort natuur met zich mee in feite. Ja, ja. En misschien iets, ook misschien iets over dat rendement. Wat bedoelt u nou rendement in geld? Of wat u zei volgens mij op het laatst van rendement in, in biodiversiteit? Ja nee, uh, kijk je, je probeert zeg maar de biodiversiteit te herstellen. Of in ieder geval op ja. peil te houden. Dus is dat kwantificeerbaar? Kan je zeggen van nou als je daar miljoen euro in steekt of dat, dat project uh, realiseert dan heeft dat zeg maar, de toename van de biodiversiteit, kan je ook in cijfers uitdrukken... zoals het beleidsmaken daarmee uh, uit de voeten kan. Want dan kan je zeg maar, ja. een soort plan uitstippelen. Ja, daar doen we ontzettend ons best voor, maar dat, dat is op zich best ingewikkeld. Ja. Um, want wat je natuurlijk goed kunt meten is, en dat gebeurt ook, dat heet monitoren. In een gebied kijken welke planten komen ervoor, welke vogels komen ervoor. En dan kun je ook, als je dat regelmatig doet, kun je na verloop van tijd zien... wordt het beter of wordt het slechter. Um, ja, maar niet vooral. Nou, De enige manier waarop je het kunt voorspellen... is als je in het verleden hebt gezien wat het effect is. Alleen, oh, er lopen een aantal dingen door elkaar. Want je hebt het, zeg maar, het beheer wat je doet als organisatie. Ja. Maar bijvoorbeeld ook milieuvervuiling of klimaatverandering. Die heeft ook zijn invloed. En dat is soms ook voor de beste wetenschappers... soms best heel moeilijk om dat uh, uit elkaar te halen. Het is onontwarbare kluwen, zeg maar. Nou, dat is misschien wel een beetje heel negatief. gezegd, Maar het is, het is erg ingewikkeld om dat, om dat goed van elkaar te scheiden. Nou, je bent nog bezig zeg maar als, als vanuit de wetenschap om daar een soort van empirisch materiaal te verzamelen? Ja, dat, het allerbelangrijkste daarvoor is om uh, over langere periodes... Uh, gewoon f, uh, de informatie te hebben ja, ja. over hoe ontwikkelt zich de soortenrijkdom van het gebied. Ja. En als je dan goed in de gaten houdt ook welke invloeden er op dat gebied geweest zijn... dan kun je daar wel uitspraken over Maar er wordt wel uh, structurele aandacht aan besteed. Ja, zeker. zeker ja. Oké, okay, en de vraag die aan mij gesteld werd was wat betekent natuur voor u? Ja, nou, ik, ik heb het idee van als ik in de natuur ben, dat het stiller is dan als ik zeg maar in de stille stad ben. Dus levende stilte lijkt wel alsof het stiller is dan niet levende stilte. Dat, dat idee heb ik altijd. Wat, wat, wat, wat bedoelt u daar precies mee? Ja, dat, dat, dat, dat het in de natuur, ook al maakt het zeg maar geluid. Ja. Het lijkt wel alsof dat geluid stiller is dan stilte. Zat je wat ik bedoel? Ja, ik ja, zo'n beetje hoor het, ja. vaker van mensen dat je. Um... Het is ook de combinatie waarschijnlijk van, van uh, geluid of, of de rust, maar, maar ook de ruimte. Uh, nee, alsof het meer meetrilt mee met je eigen ritme, als het ware. Zodat je, zeg maar, die stilte die valt op, omdat je zelf niet stil bent. Je hoort je hartslag, je bloedsomloop, zeg maar. En, en die natuur die, die, ja, die harmoniseert meer met je eigen aanwezigheid. Oh, mooi. Dat heb ik zelf nooit zo en ja, daar ga ik ook eens op letten. En ik vind het ook prettig, van, want we heeft het toch wel een min of meer gefeminiseerde maatschappij. Wat ik net hoorde, zeg maar, dat jongens gewoon kunnen ravotten. Hè? Dus in de vrije natuur. En dan zelfs bomen kunnen ommaken. Ja, oh, ja. ja, ja, ja, ja, ja. In, in Utrecht is dat, ja. ja. Ik denk dat dat zo sociaal-emotioneel, dat dat, zeg maar, dat, dat voor, voor jongens wel een hele mooie uitlaatclub is. Want die hebben eigenlijk te weinig ruimte in de geordende maatschappij. Ja. Dus dat vind ik ook heel prettig. En ik vind het heel prettig, zeg maar... Ik woon in een achterstandsweek in Den Haag. Maar het is hier ontzettend groen. En ik woon vlakbij Madestein. En dat is nog groener. Maar, en ik ben uit één keer met mijn vader naar België geweest. Naar Antwerpen. En dan kom je in een heel grauw, ja, grauw straatje. Waar af en toe een boom staat. Die heel jong is nog. Maar volgens mij al dood. En als je dan ziet, zeg maar, hoe de mensen... De sfeer van de mensen. Dan denk ik van, nou, dan mag, mag ik echt gezegend zijn dat... Uh, ik in ieder geval qua natuur het heel rijk heb hier. Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik dank je wel voor oh, ja, het Het rustgevende effect van natuur, ik zat net te denken, er is, er is uh, wetenschappelijk onderzoek, wat laat zien dat uh, er is natuurlijk veel problemen met hyperactiviteit van kinderen. En ja. dat uh, in de natuur zijn, of met de natuur dingen doen, dat dat echt helpt om ja, kinderen rustiger te maken. Veel psychologen maken er ook gebruik ja, van een ja, psychiaters. Ja, ja klopt. Dus ik wat u, u zei het bijna poëtisch over dat het stiller is dan de echte stilte. En uh, ik denk dat veel mensen dat wel ervaren, ja. ja mooi. In ieder geval mooier. Ja, dank u. Ja, bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Dag, Glees. Dag. Wij gaan naar wat muziek luisteren uit Limburg. Van G. Reinders blaasmuziek. Ik had al twee meisjes gezien. En achterop allebei in een saxofoon. Witte blues, blauw met geel bizen. Pas gepoetste schoon. Naar boet in het dorp... ...hoorde ik het gerette ...van een trompet. Genoeg gewoild... ...hier drinken voor in En de eerste stro droog het... ...van wiet weg en ik dacht verrek... ...hier trek naar geen m'n zondagse soep. En het leeggetruit van die trombone... Ze trok oost naar voren... ...over de stoel. In de kerk waren natuurlijk weer twee cafés en een plein. En ze speelden hem van heel fijn. Bloos muziek, op een schone zondig morgen. Bloos muziek, plus mij een Met toeters en bellen, vooral vertellen. Zondagmorgen bloos muziek Bloos mich Griek Geef me Een bloosbas Voor het stevig fundament Geef me Schuven en saxen Voor de moeren van Deze muziektent Het vergulde Koperdaak weer Door de bugels en trompetten Gemaakt en dan Op een schone zondagmorgen blaast muziek. mij omver, met toeters en bellen, een schoon vooral vertellen. Zondagmorgen blaast muziek, muziek. g Reinders met blos muziek. We hebben het over de natuur vannacht in Casaluna. En de vraag aan luisteraars is: wat is voor u het belang van de natuur in ons land? Komt u vaak in de natuur? Vindt u dat er genoeg is en voldoet de natuur die er is aan uw wensen? Wat zou u veranderen aan het natuurbeleid in ons land of bij u in de buurt? als u het voor het zeggen had. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. NCV.nl uh, Dat kunt u gebruiken als u wilt mailen. En twitteren kan via hashtag Casaluna. Theo Wams ook nog steeds in de studio hier. Zeker. Tot twee uur. Dus we zijn nog 25 minuten actief. Uh, en uh, er is nog uh, gebeld. Er wordt goed gebeld. Er zijn leuke bellers vannacht. Ernest. Ja, Hallo. hallo, hallo. Loos. Hallo. Hallo. Ja, eh, <laughs> um, ik, ik, ik woon in de Betuwe. Ja. Uh, daar vinden heel veel uh, veranderingen plaats. Uh, ik ben niet tegen veranderingen. Alleen, uh, ik probeer er wel voor te zorgen... en uh, uh, velen met mij trouwens... Uh, dat dat geen negatieve invloed heeft uh, op de natuur... Om, om een paar voorbeelden te geven. De verstedelijking. Arnhem en Nijmegen die breiden uit in de Betuwe. En daar moet iets tegenover staan om te zorgen... en dat heeft ook te maken met de ecologische hoofdstructuur... dat de natuur zich daar nog wel kan handhaven daar, daar tussenin. We hebben de Betuwe-lijn, helaas. Die doorsnijden de hele uh, betere. en dat is ook een barrière, ook voor de na natuur. We hebben te maken met uh, ruimte voor rivieren. Hè, dat uh, rivieren beter kunnen doorstromen. Uh, en dat is van belang voor de veiligheid. Hè, de, uh, de, dat, dat, dat is uh, zeker zo. He, maar daarvoor moet ook een stuk natuur verdwijnen... en dat moet op een of andere manier uh, gecompenseerd worden. He, uh, we hebben al een dijkverhoging gehad. Uh, he, dat, dat heeft ook al uh, zijn consequenties. Ja. Um, Probeer het een beetje in te korten, want... Ja, oké. Okay. Misschien een beetje lang van uh, Wat er momenteel is, en, en dat, dat is vooral in de, in de uiterwaarden... en dat is een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur... Dat daar een betere doorstroming moet komen in verband met onze veiligheid, als er te veel water langskomt. Maar daar zitten heel belangrijke elementen in. Vlak bij ons dorp zit een beverburg, en dat is een beschermd natuurelement. Um, maar een bever die knaagt bomen om, maar die uh, haalt ze niet weg. Hè? Ja. Dus dat blijft een barrière in de, in de rivier. Ja. Uh, en en uh, we zijn ook in discussie met Rijkswaterstaat. Wie, wie zijn we dan? Want, hoe, hoe je met dit soort dingen om moet gaan. Ernst? Ja. Wie, wie zijn we? Eh. Uh, dat is de bevolking hier in de, in de BTW en met name de um, natuurwerkgroepen. Uh, uh, uh, mensen die willen geknotten in de uh, uiterwaarde um, of, of, of, of die zich op een andere manier uh, bezighouden met natuurelementen. Ja. ja, want daar kun... bent u actief lid van, zo te horen. Ja, ja, ja. ja. En kun je even kort je punt maken? Wat, wat, wat, wat wil je precies vertellen? Nou, wat, wat, wat ik wil zeggen hè, is, is, is dat er, dat er uh, veel energie nodig is hè, uh, van, van uh, de lokale bevolking... Hè, ...ook om, om de natuurwaarde van een gebied op peil te houden. Ja, ja, dat is, en, ja. En, en, daar, en daar zijn jullie dus heel actief bij daar in de Betuwe? Ja. En en, en en en we zijn ook continu in, in discussie met Rijkswaterstaat. Dat gaat niet altijd goed, moet ik eerlijk gezegd bekennen. Maar eh, in principe zijn ze wel, uh, welwillend. Mm -hmm. eh? En ik, ik, ik vind ook dat er regelmatig de aandacht gevestigd moet worden eh, op uh, de vrijwilligers eh, die zich dus bezighouden. Eh? Met de natuur. Om, even Ernst, ja. ik wil even wat anders weten. Is de natuur erg achteruit gegaan daar dan bij jullie de laatste tijd? Ja. Ik, ik, ik woon hier nu 22 jaar. En ik zie een hele hoop vogels verdwijnen. Dat zijn beide vogels, maar ook puttertjes en weet ik wat. Die, die eerst voor mijn keukenramen kwamen. Maar die heb ik al jaren niet meer gezien. Ja. En, uh, verder wordt het ook wel bedreigd door uh, zandafgavingen, ja. wa wa waardoor eh, dus er wel meer ruimte komt voor de rivier. Ja. Hey, maar waardoor uh, dieren die, die zich over land verplaatsen hey, een, een, niet meer lang, langs de Rijn uh, ja. kunnen komen. En wil jij ook iets. Oh ja, ja nou Theo. ik wil misschien even reageren, want uh, hebben we ruimte voor de rivier, dat, dat is eigenlijk. Uh, en dat, dat zult u waarschijnlijk ook wel vinden... Uh, het is een betere oplossing, ook vanuit de natuur geredeneerd... dan al maar hogere dijken bouwen en die rivier als het ware in het keurslijf houden. Dus wij, hè, wij zeggen uh, dat, dat geven van ruimte aan de rivier, breder maken... en uh, op sommige plekken ook klei of zand of grind weghalen... waardoor uh, ook natte natuurgebieden kunnen ontstaan langs de rand van die rivier... dat dat op zich een hele positieve ontwikkeling is... Alleen, euh, ik herken wel dat overleg met Rijkswaterstaat inderdaad... en ook wel de goede wil daar, maar die, die zijn wel heel erg bezig met... dat moet allemaal uitgerekend worden, hè, hoeveel water daar precies doorheen kan enzovoort. En daar lopen jullie dan als lokale groep heel erg tegenaan, begrijp ik. Ja, het, nou, het, het, het, het, het punt is... Eh, kijk, wanneer Rijkswaterstaat iets doet... Hè, en het vervolgens compenseert op een plek waar het beter uitkomt... Hè, dat, dat, dat is prima... Er uh, zitten hier heel veel steenuilen in dit gebied. Ja, He, maar, maar op... ik wil even nu, want anders gaat het te gedetailleerd ja. worden en we hebben meer, meer luisteraars, dus nog, nog even kort een conclusie. Um, dat ik uh, uh, veranderingen in de natuur niet wil tegenhouden, ja. He, wanneer die om, om een voor de veiligheid of wat dan ook uh, nodig zijn. Ja. He, maar dat heel goed opgelet moet worden en, en rekening gehouden wordt met uh, compensatie. Ja, he? begrijp en ik. Ernest, en... ik ga je bedanken, want ik wil even door naar een volgende beller. Anders dan, uh, okay. duurt het iets lang. Dank je wel voor het bellen. Goed hoor. Ja, misschien mag ik nog zeggen oh. dat, ja. dat hè, deze meneer is van zo'n lokale groep... die zich ook met natuur bezighoudt op allerlei manieren. Dat het ongelooflijk belangrijk is. He, we hadden het eerder over de verbinding van mensen met natuur. Nou, dat... Uh, de mensen die weten er vaak ook heel erg veel van, omdat ze er ook wonen. Ja. Ja. En, uh, dat en dat is dan ding. natuurlijk ook heel erg aangenaam, zeker. Mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, goedenavond. Ook zo iemand van een lokale groep: Milieugroep Dronten. Ach, wie kent ze niet? Huh? Wie kent ze niet, zei ik. Kent u mij? Nee, dat is... <laughs> niet. Nee. Oh, maakt nou een ja, ik bel wel eens af en toe. Oh. En we liggen ook overhoop met de gemeente hier, vaak iets mogelijk. Maar ik ben zo blij dat ik wel honderd keer gehoord heb... de uh, ecologische hoofdstructuur. Ja. En dat natuurmonumenten, waar ik natuurlijk ook lid van ben... Kijk eens even, heel goed. ...zich daarvoor weer enorm gaat inzetten voor dat Oostvaarderswold. Ja? Mm -hmm. Meneer Wanders? Ja. Want dat is door die stomme bleker... ...volkomen platgelegd. En er is enorm... ...nou ja, niet enorm veel... ...want er is gelukkig niet veel uh, boerenland voor nodig. Boerenland aangekocht. Ook. Dus met die boeren hebben we meegewerkt. Ja, die ecologische hoofdstructuur moet er komen. Ze zullen er ook niet slechter van zijn geworden, denk ik. Nee hoor, er zijn hele nette prijzen betaald voor die Dat grond. denk ik ook. Nou, prachtig. Dat moet ook natuurlijk. Maar nou ligt dat daar. Dus ik hoop dat u zich daar enorm voor gaat inzetten: dat zo'n stukje, het is maar een betrekkelijk klein stukje, dat, dat er moet komen om die belangrijke verbinding Oostvaarders, of oostvaardersplassen naar de Veluwe te brengen. Ja? Nou, heel goed. Ja. Belooft ja. u dat? Ja hoor. En dan nog iets over hier dronken, over het onzinnige idee. dat we hier in een dorpsbos. dat noemen ze dan een dorpsbos. Nou, het is niet een heel belangrijk gebied. maar goed, juist voor de vogels. daar hebben ze het nou verzonnen. om voor een survival club. Mooie Naga een Club. met behulp van het leger. iemand die daar misschien. een. een zeggenschap had. heeft een tiental soldaten hier gerecruiteerd. om in dat Dornse bos. een groot hek. alsof het om een concentratiekamp gaat. Tijdens het broedseizoen nu. Uh, een hek aan te leggen. En daar zijn ze al een week mee bezig. En dat moet honderden meters hek om iets, weet ik het wat. GELUIDEN. Om dat survival gedoe. En dan gaan ze ook met touwladders de bomen in en weet ik het wat. En dat doen ze nu in het broedseizoen. En is de vraag of dat mag, mevrouw. Nou, ik ben er ook een paar keer woedend geweest. Ja, we hebben een vergunning van de gemeente. En ook Den Haag heeft vergunningen verleend mm. en zo. Ik duik er nog wel in. Maar goed, eh, blijkbaar is dat zo. Ik zou het nou. leuk vinden als natuurmonumenten... Nou, naar dit specifieke geval... <laughs> ook als ook eens navroeg of dit nou echt volgens de regels is gegaan. Want men schrijft hij steeds, ja, maar Den Haag heeft vergunning verleend. Den Haag heeft vergunning verleend. En nu zit er ook een, een, een groep militairen die meehelpt... om honderd, honderden meters hek aan te leggen. Hebben die ja. vogels daar veel last van? Wat zegt u? Hebben de vogels daar veel last van? de vogels! Het is waarschijnlijk een hele domme vraag als ik dit zo hoor. Nou ja, nou, nee, dat ja. lijkt me wel <laughs> niet helemaal. Je hebt in elk geval. Uh, uh, kijk, mevrouw zegt dat er een vergunning is gegeven. Ja. Dat even vanuitgaande dat dat, dat dat zorgvuldig is gebeurd. Dan zijn, is men kennelijk tot de conclusie gekomen dat dat wel meevalt. Maar het is wel apart, dit soort activiteiten in het bos, allemaal in het broedseizoen. Maar ik, ik kan dat natuurlijk vanaf deze afstand niet beoordelen. Nee, natuurlijk. Is, maar goed, nee. ik zou het leuk vinden als u daar toch eens. Ach, nee, nee. U, u geeft zo'n paar aanvraag, opdrachten mee ja. aan natuurmonumenten. En, uh... ja, ja, want oh. dit is nou zo'n specifiek geval. Ja. In het dorpsbos, vlakbij het dorp. Het, het is geen uh, bijzonder stuk, maar juist voor de vogels ligt aan een vaart. Aan, uh, nou ja, ook zo'n ja. oogste weet ik het wat. Kortom, de vogels die lijden eronder. Ik ga u ook bedanken, mevrouw Nieuwenhuizen. Ja, goed. Nou, succes wel. Dank u wel echt. Ja. Eh. Ja. Bedankt voor het bellen en een prettige nacht nog. Ja, dank. Meneer Hoeksta. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, opschieten heb ik begrepen. Van, uh... <laughs> nou, hangt er een beetje vanaf. Uh, de mens is volgens mij een zoogdier. Dat is volgens mij correct. En kan dus niet zonder de natuur. Klopt. Oké. Okay. <laughs> dus de natuur is onze basis. Ik uh, ben geboren in 1947. ben ik geboren en ik ben opgegroeid aan de Langweerderwielen. wielen. Toen ik dertien was, dat is 1960, toen waren er allemaal weidevogels, zelfs snippen en kenthanen en, en de weilanden waren vol met uh, Pinksenbloemen en, en boterbloemen en, en noem maar op, ja, kruiden, uh, dingen en uh, ik heb zelfs uh, uh, otters hebben gezien spelen en in de wow. langweerdere wielen, daar had je... Uh, ...had je wierweilanden. Wiereilanden? Ja, het ja, nou ja, is een beetje een rare uitdrukking. Maar in dat meer, daar had je hele grote stukken... ...die waren volgegroeid met wier. Mm. En die zijn heel belangrijk voor uh, broeddingen... ...voor kleine visjes. Ja. Ik heb bijvoorbeeld nog een aas meegemaakt. En een aas, dat is... ...dan heb je een hele school kleine visjes... ...en een aas kan je zien... Aan uh, meeuwen die daarboven azen. En maar van onderen zit die, zitten de, de, de baas daar op die, op die kleine visjes te loeren. Ja. En dan gingen wij daar naartoe met een bootje. En nou joh, had je maar een, een blanke haak, dan hapte die baas al. Ja, ja het was goed ja. vissen daar. Ja, toen, ja, zeker. Toen wel. En uh, even kijken, uw uh, regisseur die vertelde, hij kent langweer wel. Ja. En, maar nu is het allemaal uh, toerisme. Maar to, to, toen in mijn tijd, dan had je uh, 1, 2, 3 bm'tjes met, met een dekzeiltje. En uh, een, een, een, een olielampje. En dan gingen wij dan als kinderen naartoe. En dan gingen we met die mensen praten. En we gaan jullie naartoe. Ja. En, ja, we dus dus een, de natuur... Een, is altijd heel belangrijk voor u geweest. Oh ja, ik ben gek op de natuur. Er is wel niks moois. Wa waarom is er niks mooiers? Uh, kijk, wij, wij zijn toch zelf natuur? Een baby is natuur. Wij zijn natuur. Uh, uh, kan jij verklaren hoe een bloem ontstaat? Nee. nee. Nou, dan. Dat is toch. Uh, maar ik kan wel meer niet oh, verklaren. Het is niet allemaal mooi. Maar je kunt je er wel, maar zo, ja, je... omdat er, uh, een, omdat er uh, een, een, een, een kat een vogeltje pikt. Ja, mooie beelden waar u het over heeft. Komt u nog veel in de natuur? Ja, maar, uh, ja ik loop nog veel. Ik woon hier in Verwet. En, toen ik, hier net, ik woon hier niet 25 jaar, maar toen ik hier net kwam wonen... Nou, dan ging ik uh, twee, drie keer per uh, week ging, uh, achter de uh, Zee kijken. Ja. Hmm. Maar u had het over 1960, dat was zo'n beetje de periode... waarin de weidevogels het echt op, op hun top waren, hè? Want u had het over kemphanen en snippen enzovoort. Ja, dat zou enzovoort. kunnen, ja, ja. Ja. Ja, dan, Ik kwam op weilanden. We vroeger hadden daar koeien gescheten. En dan, dan had je er nu hele pollen gras, had je daaromheen. En dan zat bijna in iedere pol, daar had je vier uh, gruto-eieren. Ja, ja. ja toen, hoe toen de landbouw in elkaar zat, dat was eigenlijk precies de manier die voor de weidevogels uh, ideaal ja. was. En daarna is het natuurlijk ja. allemaal veel intensiever geworden. Dus dat heeft, ja. uh, heeft ja. een boel betekend. En, en uh, hoe noem je dat, uh, grondwaterstand is naar beneden gegaan. Ja, ja. En nu is het allemaal Engels raaigras. Ja. Eén en dezelfde kleur. Ja. Meneer Hoekstra, dank u wel voor het bellen. Mag ik nog een kleine opmerking maken? Jazeker. Jullie hadden het over bijen. Ik denk dat jullie dan bij Man uh, Mansato moeten kijken... dat dat schuldig is. Wie? Masato. Monsanto, Monsanto, de, de, de grote producent. U bedoelt Monsanto, hè? De, de producent van bestrijdingsmiddelen. Ja, dat, dat weet uw gast wel. Ja, ah, Oké, okay. ja. Monsanto. Gaan we daar eens even op googlen. Gaan we die aanpakken. Dank okay. u wel, hè, meneer Hoekstra. Ja. Ja. Dag. Ja, bedankt hoor. Doeg, ja. Jos. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde graag weten van jouw gast... Uh, wat, wat de bemoeienissen van uh, natuurmonumenten zijn op Noord-Beverland. Met name aan de Oosterschelde. Want de Oosterschelde is een natuurgebied. Nou, dat is een concrete vraag. Ja. Laten we eens even kijken. Wat... Wij, uh... is, is dat überhaupt van, de, van, van de natuurmonumenten? Nou, de Oosterschelde is niet van natuurmonumenten. Maar wij beheren daar wel, uh, wel natuur in die, in die omgeving. En een, een, een heel interessant project vind ik zelf. De Oesterdam, ik weet nu ja. of u daar bekend mee bent. Ja. Waar, waar nu, uh, hè, dat zou in feite een soort uh, ja, harde dijk worden. Mm -hmm. En daar uh, hebben we toen het voorstel van gedaan... om daar met meer zand enzovoort een veel natuurlijkere oplossing te vinden. Mm -hmm. En dat gaat nu ook gebeuren. En dat, dat draagt ook weer bij aan de, uh, ja, aan de natuurrijkdom van de Oosterschelde. Wa waar is die Oester dan precies? Die is uh, zeg maar aan, de, aan, aan de binnenlandse kant zeg maar, hè, van de Oosterschelde. Ja. ja. Maar ik, wat mij ook, want ik zit er elke week... Aha. Het hele seizoen, Oh, dan weet het u het veel beter eind. dan ik. <laughs> wat zegt u? Dan weet u het veel beter dan ik. <laughs> nou, nee, want ik ben die, die, die mevrouw, die, die oudere mevrouw van, van 86... met een man van 91, ja, ja. die nog kampeerde. En ik stel me zo voor dat mijn vrouw en ik dat ook tot die leeftijd gaan doen. Maar wij zitten daar al zeven jaar, al zeven seizoenen. En het wordt steeds mooier. Ah, mooi. En uh, wat, wat mij ook opvalt, is de samenwerking van... Ik denk natuurmonumenten met de plaatselijke boeren. Mm -hmm. Die akkers daar, die hebben allemaal een, een, een rand. Een adoptierand, zoals ze dat noemen. Een NAR, Noord-Beverlandse adoptierand. Yeah. Dus allerhande bloemen, die hebben ze aan de zijkant van die akkers. Een baan van een meter of drie. Langs de hele akker hebben ze daar zo'n rand... Dus er is volop ruimte voor vlinders. En... ja, Want een adoptierand is iets waar, waar de natuur zijn gang een beetje kan gaan. Ja, ja. dan krijgt de boer die krijgt een vergoeding om inderdaad een, langs de akker een rand met veel meer bloemen erin ja. uh, te, te, te houden. Dat levert dan natuurlijk wat minder graan op of wat, wat anders dan maar. Ja, dat in een gedeelte. Ja, het is een klein stukje. Maar het, is, het is een geweldig initiatief. Maar het ziet er mooi uit en het is inderdaad heel belangrijk voor vlinders en dergelijke. Ja, ja. ja. Nee, ik ben blij dat u dat zegt, want de, de, er is de, dat heeft ook wel een beetje te maken... met de manier waarop dat uh, onder andere door Henk Bleker zo naar voren is gebracht. Net alsof de boeren en de natuur de hele tijd maar tegenover elkaar staan. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Er wordt heel veel goed samengewerkt. En, nou, daar ja, zeker niet. Ja, als, ik, als ik zie, net vanavond komen wij rond zeven uur daar het gebied in rijden... Ja. En dat is ook meteen het laatste gedeelte wat we met de auto doen. Maar uh, daar zie je hazen, zie je padrijzen, zie je fazanten. Eenden vliegen over. Uh, ganzen zitten er vol en vol op. Ja, het is, het, is, het is een fenomenaal gebied. U bent daar nu? Nee, ik ben oh. nu nog thuis. Oh, ja. zeggen, in mijn bakkerij. <laughs> en um, sinds dit jaar zijn wij drie dagen vrij. Dat wil zeggen zondag, maandag en dinsdag begin begint mijn werkweek pas weer. En die dagen dat we vrij zijn, zijn we altijd op noord hmm. Kijk. En één eh, vraag die in mij opkomt, Theo. Want het gaat over de samenwerking met de boeren daar. Ja. En die, die uh, is oogschijnlijk goed. Ja vind veelbelovend. Dat kan natuurlijk altijd. Er. Gaat dat vaak zo? Of hebben jullie ook wel eens heel erg ruzie met boeren? Nou, uh, boeren zijn uh, ondernemers. En soms op het scherpst van de snede. Dus dat je dan wel eens wat spanningen hebt, dat is, is logisch. Maar als het gaat om... De, de boerenburen, zeg maar. We hebben van natuurgebieden en er zitten boeren vlakbij. Dan is de samenwerking vaak heel goed. Dan, dan beheren boeren ook voor ons stukken van de natuur... met hun vee bijvoorbeeld. We hadden ja. het eerder ook in een van de vragen over... Schapen. kun je daar geen schapen ja. of geiten laten lopen? Nou, Dat zijn vaak dan beesten van boeren. En die vinden dat vaak ook heel prettig... om juist voor hun jongere vee... dat soort wat meer natuurlijke uh, weilanden te hebben. Dus op die manier zijn er allerlei vormen van samenwerking. En het heeft ons wel eens verbaasd dat dan... De, de, la, de landbouworganisaties de afgelopen jaren in het groot, uh, ja dan soms juist te hoop liepen tegen, ja? tegen uh, de natuur en natuurmonumenten. Dus, dus dat... Met de boeren zelf gaat het eigenlijk beter dan met de organisatie? Soms wel ja. ja, ja. ja. ja, ja. Nou, ja ik vind, ja, ik vind het veelbelovend, want ik heb daar een boer leren kennen en die verbouwt ontzettend veel tarwe en dat doet hij op een hele leuke manier. Nou, ik gebruik alleen nog maar bloem en meel van zijn tarwe. Oh, wat goed. Oh, hey Jos, bedankt. Ja. We hebben nog één beller en nog één mailtje, dus ik ga nog even door. Succes, vindt. hoi. Succes Dag. ook met bakken weer. Uh, mailtje van Ellie, die teeuwen. Natuur, dan heeft iedereen het over de grote natuurgebieden, over het gewone groen in de dorpen die aan het verdwijnen zijn, daar heeft niemand het over. Nou, we hebben het over de steden gehad. Mm -hmm. Dorpen misschien iets minder. De gemeentes verkopen alle groene stukken in de dorpen. Zij zijn grondspeculanten geworden en elk stukje groen verdwijnt. In locaties heet dit dan tegenwoordig, maar de dorpen worden ontroofd van hun dorpsgroen. Dat is wat er tegengehouden moet worden. Natuur in de dorpen verdwijnt op die manier. Theo, bekend? Ja, nou ja, soms is het een lastig dilemma. Want dan moet je kiezen tussen of buiten het dorp bouwen of binnen. En dan kom je in dit soort inderdaad inbreilocaties. Uh, we hebben nu gelukkig een paar mensen aan de telefoon gehad... die ook in lokale groepen actief ja. zijn om daar invloed op uit te oefenen. En dat is volgens mij zeker voor dat soort dingen... want daar kunnen grote landelijke organisaties ook niet allemaal doen... maar lokaal burgers kunnen natuurlijk opkomen voor dit soort zaken. We hebben een telefoontje, begrijp ik, uh, dat daar ook over gaat. Henk van der Veen. Ja, mijn uh, vraag sluit eigenlijk wel goed aan bij die uh, e-mail die je net voorlas. Ja. Trouwens leuk om iemand uit lang weer te horen. Daar heb ik 30 jaar gezeld en ik heb het zien verloederen Daar, door het toerisme. Maar daar geeft mijn vraag niet over. Vertel er wordt me. altijd heel verhevend gedaan over natuurgebieden. Dat vind ik prima, maar dat is voor mij behoorlijk hoogdrempelig. Daar moet ik met de auto naartoe. Ik vraag mij altijd af, als ik in een binnenstad kom, waar dan ook... waarom doet men daar niet veel meer aan groenvoorziening? Zodat mensen meeleven weer met de seizoenen. Theo. Nou, nou ja, dat maakt ik vanaf. Ja. <laughs> Weet je alles. Is... Nou, ik, ik zit even te denken... Doen, ik, ik woon in Groningen aan de rand. Ja. En ik ben gezegend, het is hier één groene zee. Het is werkelijk op dit moment prachtig. Maar als ik de binnenstad inga, dan komt het me bijna vijandig over. Ja... Um... Kijk, ik denk dat een van de verklaringen is dat grond in, in binnensteden gewoon heel erg duur is. En dat er ook allerlei mensen zijn die daar graag uh, ook gebouwen willen neerzetten enzovoort. Maar aan de andere kant moet ik zeggen dat in veel steden toch ook in de stad wel degelijk mooi groen aanwezig is. Dus... Nou, Tik kijk de grote markt in Groningen eens aan op Google. Het is helemaal kaal. Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook een historisch uh, stadsplein, zeg maar, hè? Ja, uh, we houden toen een parkeergarage behouden dat is afgestemd. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, maar ja. toen dacht ik, zet er dan een stel bomen neer. Mm -hmm. Ja, zo bedoelt u. Je kunt, ook, je kunt ook meer bomen in de stad hebben. En dat is, ik denk dus dat dat goed voor mensen is. Ja, ja, ja en ik, ik, ik ben daar ook wel bezorgd over. Want uh, ook gemeentes die gaan meer en meer bezuinigen de komende tijd. En uh, hou goed in de gaten dat ze wel goed voor het groen blijven zorgen... wat er in elk geval is. Want ja, dat is dan... precies. Ja. Meneer Van ja, dat de eens. Ja, dat was het eigenlijk heel kort. Nou ja, dat was ook precies goed, want het programma zit erop. Dus uh, het was uh, het goede telefoontje aan het eind van deze uitzending. Dank u wel voor het bellen. Ha, dag. Ach, meneer Van der Veen was dat. Want ik ga u even vertellen allemaal uh, wat er aanstaande maandag zit in Casa Luna. Dan praat Guilherme Plach met journalist Wim Jansen. Hij presenteert zijn boek Pan-Americana... waarin hij zijn reis beschrijft langs de beroemde route tussen Vuurland en Alaska. Een gesprek over de geschiedenis en de toekomst van Zuid-Amerika... Theo Wams, zeer bedankt voor twee uur Casaluna. Graag gedaan, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk dat je er was. En uh, ik vond het telefoongesprek ook heel interessant. Ja, nee, dat waren goede mensen. Ik ben ook tevreden. Um, nou, nogmaals dank. En veel succes met het uh, werken. En uh, Ja, dan ga ik ook nog even zeggen dat Frank van Delder aankomt met nachtvluchten. Het eerste uur is dan altijd vlucht in het verleden. Ik wens heel veel plezier met hem. Een prettig weekend alvast. Wat Casaluna betreft, tot maandag. En wat mij betreft, tot volgende week vrijdag.